Middernacht, het begin van vrijdag 23 maart. Joris Stubinetski met het NOS-journaal. Verschillende partijen in de Tweede Kamer betwijfelen of minister Schippers... hen volledig heeft geïnformeerd over het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2028. PvdA, SP en PVV willen zo snel mogelijk opheldering. RTL Nieuws meldde dat de hoogste ambtenaar van Schippers... akkoord ging met het verzwijgen van de mogelijke kosten van het organiseren van de Spelen... Maar volgens minister Schippers is het onmogelijk om zo lang van tevoren al een bedrag vast te stellen. Zangeres Whitney Houston is overleden door een combinatie van verdrinking, hartproblemen en cocaïnegebruik. Dat blijkt uit een rapport over haar lijkschouwing dat de politie van Los Angeles heeft vrijgegeven. In haar bloed zaten ook sporen van marijuana en enkele medicijnen, maar die hebben volgens het rapport niet geleid tot haar dood. De 48-jarige zangeres werd vorige maand doodgevonden in haar hotelkamer in Beverly Hills. Ze zou een dag later optreden bij de uittrekking van de Grammy Awards. Boekhandel Selecties heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf zegt dat er ondanks relatief goede resultaten in de boekenweek... niet voldoende geld in kas zit om de winkelhuur en salarissen te kunnen betalen. Daarom is besloten Searcy Jansen van betaling aan te vragen. Er waren gesprekken gaande met een mogelijke investeerder... maar die zijn op niets uitgelopen. In totaal heeft Selectis 15 vestigingen. Herakles heeft zich ten koste van AZ geplaatst... voor de finale van de KNVB-beker. Na 90 minuten was de stand 2-2, waardoor een verlenging noodzakelijk werd. Bruns zette de ploeg uit Omelo in de 110e minuut op voorsprong. In de allerlaatste minuut werd het nog 4-2 door Gourier... Heracles speelt de finale om de KNVB-beker op 8 april in Rotterdam tegen PSV. Het is voor het eerst dat Heracles die finale bereikt. Het weer, vannacht is het helder, de temperatuur daalt tot een graad of 4. Morgen volop zon, het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Ik ben een uh, aardse journalist die niet gelooft in buitenaardse wezens en graancirkels. Maar soms, soms dan lijkt het wel alsof er sprake is van een parallel universum. Als je het boek De Prooi hebt gelezen over het debakel rond ABN AMRO... dan snap je waar ik het over heb. De wereldvreemdheid van de mensen die uw en mijn geld beheren is stuitend. Ze doen anders, ze denken anders, ze reageren anders. Dat was zo en ben ik bang, dat is zo. In de week dat de begrotingscijfers van het CPB bekend werden met nog meer slecht nieuws... heb ik een man te gast die de bankaire wereld in al haar wereldvreemdheid van binnenuit kent. Kilian Wawu, organisatiepsycholoog, oud-HR-man van ABN AMRO. Welkom. Goedenavond. We hebben afgesproken dat we je en, uh, en jij zeggen. Um, weet je, wat was het eerste moment, want je hebt lang in die organisatie gewerkt... dat je bij ABN AMRO dacht, wat zijn het voor types hier? Ik heb heel lang in Nederland gewerkt, een, aantal, een jaar of vier. En, um, het beeld wat je net neerzet van, van bankaire mensen die wereldvreemd zijn... Die, die zijn er zeker, maar niet op ieder niveau. Dus als je een gewone ABN AMRO-vestiging binnenloopt... moet je niet denken dat daar hele rare mensen uh, rondlopen. Um, maar na een aantal jaar ben ik gaan werken in Monaco. Um, en daar ben ik toch wel wat vreemde types tegengekomen, ja. En je hebt het met name over die zakelijke markt, hè? want daar, ja. daar zitten de, de, de grote risiconemers en, en de, de aparte types, laat maar zeggen. Ja, de, nou die zitten, die zitten eigenlijk overal, maar de, de meest vreemde types, euh, laten we zeggen, om het iets netter te zeggen, de, wat, wat mensen beweegt, wat de andere beweegredenen waar je op doelt, die zitten vooral in de top van de organisatie. We gaan het niet al te lang over ABN hebben. We gaan het vooral hebben over alles wat er kraakt en schuurt op dit moment. En dat is nogal wat. Je hebt een boek geschreven, dat heet Bonus. Dat gaat dus ook over Bonus. Uh, uh, en dan nou ben ik heel benieuwd hoe jij reageert... op de voorpagina van NRC Handelsblad vannacht, vanavond. Machteloze Bonuswoede richt zich nu op PostNL. Ja, Um, het, het, het aardige is dat het in de, in de politiek steeds weer een thema is... en dat de staatssecretaris nu naar een, een privaat bedrijf wordt gestuurd. Dus iets waar um, die op zichzelf mogen weten wat ze, wat ze willen. Uh, maar dat de, de woede van het volk nog steeds zo groot is... Bij, alleen al bij het woord bonussen... dat, dat zelfs een, een staatssecretaris naar een privaat bedrijf wordt gestuurd... dat vind ik toch wel heel bijzonder. Um, aan de andere kant, als je ziet wat er gebeurt bij PostNL, is dat de gewone man moet inleveren, man en vrouw, en dat er mensen uit moeten en dat er aan de top een salarisverhoging plaatsvindt en dat er een flinke bonus wordt uitbetaald. Ja, waar je, als je dat doet in deze tijd waar je dan zit met je hoofd, is mij een raadsel. Uh, je kunt tegelijkertijd zeggen, uh, kijk, uh, zakelijk gezien hebben die kerels aan de top het goed gedaan, want die hebben de kosten teruggebracht. Ja, de vraag is of dat goed is. Hè. Dus de kosten terugbrengen, dat, dat kan iedereen. je gooit er gewoon wat mensen uit. Maar dat wil niet zeggen dat je op de lange termijn ook nog goed bezig bent. Um, ik breng ook in herinnering dat er een aantal bedrijven zijn... die enorme bonussen hebben uitbetaald... waarvan twee jaar later blijkt dat ze failliet waren. En dan is de vogel al gevlogen. Dus uh, het meten van prestaties is vaak helemaal niet mogelijk in zo'n korte tijd. Terwijl ze daar wel op worden afgerekend. Dus wat krijg je? Kosten moeten omlaag. Want dan uh, krijgt de topman zijn bonus. Maar met goed... Ondernemerschap heeft dat eigenlijk niks te maken. Waar zijn bonussen uh, symptomatisch voor? Uh, ze zijn symptomatisch voor het feit dat veel managers... nog een verkeerde opvatting hebben over hoe ze prestaties krijgen van hun mensen. En dat de manier waarop mensen worden aangestuurd, uh, bijvoorbeeld met bonussen... eigenlijk nog stamt uit de tijd dat, uh, dat we nog op het veld werkten... of dat we in de fabriek zaten in de jaren dertig. Dat we zonder enige passie naar ons werk gingen en dat het ook heel makkelijk was. Ja, want makkelijke dingen kun je sturen door wat extra geld. Maar kwaliteit, wat we in deze samenleving nodig hebben... stuur je niet met geld. Je hebt onderzoek gedaan naar die effectiviteit ja. van bonussen En wat blijkt? Ja, Dat het uh, de kwantiteit wel verhoogt. Dus uh, vrij simpele dingen ga je meer van doen. Dus als je uh, tomaten gaat plukken en je zegt... Uh, je krijgt een, een bonus per geplukte tomaat... dan gaat het aantal inderdaad omhoog. Dus je zou kunnen zeggen dat werkt. Maar in de zorg of in het onderwijs of in de bankaire sector wil je niet hebben dat mensen meer spullen verkopen... maar dat ze betere kwaliteit leveren. En ons, ons denken over wat, wat goed ondernemerschap is... stamt nog uit de jaren dertig, of nog daarvoor. Um, in, een, um, in een wereld waarin alles nog heel simpel was... en mensen niet gemotiveerd waren. En ik, ik heb weleens discussies gehad, ook binnen de bankerensector... dat ze zeiden, ja als ik mensen nou wat extra geld geef... dan gaan ze ook beter hun best doen. Maar ja, een chirurg die wat beter zijn best gaat doen... gaat hij ook beter opereren... Ik het niet. Die gaat wel meer operaties doen. En we weten waar dat toe kan leiden. Namelijk fouten. En... Jij was, eh, ja. was een van de mensen die verantwoordelijk was voor, voor het personeelsbeleid. HR, Human Resource heet dat tegenwoordig in jouw vakgebied. Um, en, en dus ook verantwoordelijk voor het uitbetalen van uh, die bonussen. Ja. Um, werd er gekeken naar die effectiviteit? Nee. Nee. Het, het grappige van organisatiepsychologie uh, of van human resource management... is dat het, uh, het vak heel erg weinig kijkt naar de wetenschap. En ik, ik kan me herinneren dat toen ik uh, aansluiting zocht bij de universiteit... van ik, ik wil kijken wat jullie nou weten over wat wij aan het doen zijn... dan merk je dat er een enorm verschil is tussen uh, de universiteit en, en de praktijk. En in mijn geval was dat 500 meter, want ik zat op de Zuidas... en uh, ik ging regelmatig naar de Vrije Universiteit en die, die lag 500 meter verderop. En die, we die werelden communiceert doen niet met elkaar en dat doen ze nog steeds niet. Want als je aan de Vrije Universiteit gaat vragen wat uh, leveren bonussen op, dan zeggen ze: nou, we weten al 30 jaar dat dat helemaal niet werkt. Oh ja, ja. De, en het wat, de, de uh, van stapel onderzoeken. Ja, daar liggen stapels onderzoek. Mijn onderzoek is, wat dat betreft, een lijn die al veel langer bestaat. En het, het merkwaardig is, we hebben nu al die ellende gehad in de bankaire sector. Nou, ik heb daar zelf uh, uh, ben ik daar getuige van geweest. Maar tot mijn verbazing zie ik dat het daar nog steeds bestaat. En die bonussen bestaan nog steeds bij banken. Maar ik zie ook dat het nu wordt ingevoerd in het onderwijs. He, ze willen bonussen gaan betalen in het onderwijs. En je ziet het ook in de zorg. Dat er steeds meer wordt betaald op output. en Dat, dat er dus eigenlijk een bonus is voor, uh, voor meer geleverde diensten. Laten we even kijken naar die uitkomsten van jouw onderzoek. Ja. Want wat, wat, wat, wat doet een bonussysteem dan met een werknemer? Nou wat het doet is dat bepaalde mensen, dus we zeggen mensen die daar gevoelig voor zijn, dat die de neiging krijgen om die targets die je van tevoren op krijgt, laat ik even met het begin beginnen. Je krijgt aan het begin van het jaar een target. Dus ik neem jou even als voorbeeld, ik ben jouw baas en jij moet 40 hypotheken verkopen dit jaar. Nou wat, wat blijkt nou is als ik daar een bonus aan hang, dat je alles in het werk gaat stellen om die bonus ook daadwerkelijk te halen. En bepaalde persoonlijkheidstypen hebben daar nog wat meer een handje van dan anderen. Welke persoonlijkheidstypes? Het, het zijn mensen die... Um, Testostrombommen? Ja, en heel erg onderne ondernemend in de verkeerde zin des woords in dit geval. Dus dat ze, dat ze alles gaan doen wat in hun macht ligt om dat target te halen. Maar 40 hypotheken verkopen wil niet zeggen dat jij je werk goed gedaan hebt. Dus dat target klopt eigenlijk niet. En daar zit de moeilijkheid. Dat we denken dat veertig hypotheken verkopen beter is dan 30 of dan 20. En de klanten van de DSB-bank kunnen getuigen... dat veel verkopen niet altijd wil zeggen dat je het goed gedaan hebt. De verkopers van de 7 miljoen woekenpolis in dit land ja. ook niet. Nee. Ik vraag ook altijd als ik lezingen geef... Van zijn er hier mensen die een woekenpolis hebben? Nou, dat is altijd wel iemand die zijn hand... Ik weet niet of jij erin hebt, toevallig? Uh, vijf, ja. Ben je serieus? Ja, ja. ja. Oh, okay. ja zonder, dus, juni, zonder een grijntje, Jeroenie. Oké, okay, en, en wanneer heb je ze afgesloten? Uh, nou, twee, twee toen ik mijn huis kocht in 1993. Uh, en uh, nog twee voor mijn kinderen. En eentje oh. nog iets ouder toen ik een beetje heel snel werkte. En een uh, aanvullend pensioenvoorziening moest treffen. Ja, en daarvan dus in 1993. Je, heb je dus een, een, een, uh, of een product afgesloten. Wanneer, en wanneer kwam je erachter dat het eigenlijk... Een, want het stond natuurlijk niet boven... dit is een woeker Er werd een verwachting uitgesproken... van wat het ja. zou op gaan brengen. En, en uh, dat stortte al na, na een paar jaar in. Ja. Dus ik ben denk ik al na een jaar of vier vijf ben ik aan de bel gaan trekken. Oké, okay, jaar of vier, vijf. Ik, ik hoor nu al in je stem... dat het waarschijnlijk een leidensweg moet zijn geweest. Enorm, ja. Oké, okay, ja, ik weet niet of je daarover wil gaan hebben. Nee, genaamd, niets, maar nee. maar wat, wat wel belangrijk is, is dat, dat dus in 93 is er dus iets gebeurd... en in 98 kwam je er pas achter dat het niet was wat het zou moeten zijn. Terwijl die, die bonussen die, die er gaan, worden vaak berekend over een periode van twaalf van maanden... Dus in 1993 heeft iemand uh, jou een product verkocht. Nou, als ik dan aan jou had gevraagd, uh, was het een aardige man of vrouw, was je ja, tevreden? Ja, ja. ja, nou aardige man en uh, he, leuk praatje, kopje koffie, en goh, kinderen, ja, leuk en tv. De wereld, ja. Nou, ik, ken u, ik, ik kijk vaak naar u, zo, een beetje contact maken met die klant. Maar ondertussen wordt er dus een product afgesloten en vijf jaar later merk je dat je eigenlijk ontevreden was. Nou, hoe kun je nou een bonussysteem verzinnen die dat? die dat in zich heeft, die, die op zoveel lange termijn rekening houdt met kwaliteit. Die maar het niet. principale wat er fout gaat, zeg je, is dat er gekeken wordt naar, naar, naar kwantiteit. Hoeveel ja, precies. duw je iemand uh, aan, door de strot, aan, ja. door de strot aan, ja. aan financiële producten, maar niet naar de kwaliteit. Het kan precies. best zijn dat er hele verrotte leningen onder zitten met groot risico voor de precies. bank, je werkgever. En, zo, ja. en misschien dat die persoon die het die, die jou verkocht heeft, die, die wist dat misschien niet eens. Dat, dat, dat, nou, laten we hopen dat dat zo was. Maar dan nog is het zo dat hij zijn bonus heeft, want hij heeft... En toen, toen hij iets afsloot, jou iets verkocht, heeft hij daar een premie voor gekregen? Dat weet ik bijna zeker. Zonder te weten waar dit was, hoef ik ook niet te weten. Maar die persoon heeft daar geld aan verdiend. Die kan daar nu van genieten en jij zit op de blaren. Nou, dat, dat is iets onevenwichtigs. En wat je nu ziet in het debat is dat ze zeggen: we moeten klanttevredenheid uh, als peerpunt maken van ons bonusbeleid. Maar ja, was je tevreden in 1993? Ja. Op dat ja. moment zeker. En in 94, ja. 95, 96, 97. En Afnemen pas in de 98. Ook, ja. Ja, ja. Ja, en, ik, en ik heb ik mensen gesproken die soms 15 uh, uh, of 10 jaar lang tevreden waren... en toen ineens met terugwerkende kracht ontevreden waren. Nou, Zolang je werkt in een omgeving waar, waar dat soort uh, uh, dingen spelen... werken bonussen dus niet, maar werken ze tegengesteld. Als je, als je uh, naar de hele sector kijkt, naar uh, de bancaire sector... Uh, je hoort nu geluiden, uh, zeker als het om, om de anglo-saxische cultuur gaat... waar het allemaal nog, nog net een tikje harder lijkt te gaan. Uh, het is daar weer business as usual. En dan bedoelen we dat niet in positieve zin, maar vooral in slechte zin. Is dat, ja. is dat jouw waarneming ook? Ja, dat is mijn waarneming ook. Want de meeste aandacht gaat uit, ook in Nederland, naar de top van de banken. Dus de, de, de top, want die krijgen meestal de hoogste bonussen. Nou, Die zijn over het algemeen teruggebracht naar nul. Dus in die zin is er heel veel veranderd. Hè? Dus de, de top, de, de raad van bestuur van ING, ABN, AMRO, SNS... die krijgen geen bonussen meer. Homme die slaat het ook een jaartje over. in het gedoe ja. van vorig jaar ook waarschijnlijk. Ja. Maar het besef in de sector dat de fouten die zij gemaakt hebben... feitelijk betekent dat andere mensen daarvoor moeten betalen. Het besef van er is iets niet goed gegaan... dat vind ik toch heel mager ontwikkeld. Uh, ja. en, en business as usual in zoverre, dat, dat verandert wel iets... maar. En ik, ik praat veel met, met bankmensen en veel vrienden van mij werken daar. Uh, en ik merk toch nog heel veel uh, wij tegen de rest. Want jullie begrijpen niet hoe het hier werkt. Jullie, zijn, uh, jullie snappen het niet. Jullie zijn de maatschappij. Uh, ja. Ja. Dat is een hele gevaarlijke prepositie... om te denken dat de ja. wereld gek is boven jij. Ja. ja, maar goed, het, wat er gebeurt is als je veel in een, in een gesloten wereld zit... Dan, dan loop je ook het risico dat je je afsluit voor informatie van buitenaf. En ik vind dat dat veel gebeurt. Banken waren ooit, en dat is een contradictie in termen... dus dat realiseer ik me, maar een soort private nutsbedrijven. Ja. Uh, bedoeld om te faciliteren. Ja. Um, maar dat zijn ze al lang niet meer. Als je teruggaat naar de ontstaansgeschiedenis... van uh, de meeste banken in Nederland... zoals de, de Nederlandse middenstandsbank, wat nu ING is... Uh, de Boerenleenbank, uh, je had vroeger ook Postbank. De, de Postbank, je had ook de Limburgbank... de, de Twentse Bank, de Frieslandbank, die heb je nog steeds. De Postbankbank was, was zelfs uh, van de staat. Ja. Klopt, en uh, dat waren vaak lokale instellingen. En de bankier was iemand die zorgde dat geld ging... van een plek waar het veel was, naar een plek waar het weinig was. En er zat dan een rente tussen. mannetjes. Precies, mannetjes. en die zorgden voor de economie. Um, en dat, dat zijn zeker jaren negentig verworden... tot grote beursgenoteerde bedrijven. He, dus uh, ABN en AMRO zijn ge, gefuseerd. Uh, de, NM, de Nederlandse Middenstandsbank ging op in de ING. Ja. En toen zijn het bedrijven geworden die uh, overgeleverd werden aan de macht van de aandeelhouder. Is het dan vooral fout gegaan op het moment dat ze die zakelijke markt ontdekt hebben... en erbij betrokken hebben? Ik denk dat, dat het mis is gegaan op het moment dat de aandeelhouder... belangrijker werd dan de klant. Uh, op het moment dat je op een uh, beursgenoteerd bedrijf wordt... En, en je puur gaat richten op aandeelhouders... Ja, wat wil een aandeelhouder? Die wil gewoon geld. En die, die legt een geld in voor een aandeel. en die wil meer terug hebben. Ja, maar het is interessant dat je het zegt. maar een aandeelhouder van oorsprong. zoals mijn opa Noma. die had een klein beetje aandeeltjes. Allemaal niet zo heel spannend. maar die hadden wat aandeeltjes. Maar die dachten niet in termen van. dat het aandeel. in, in waarde moest stijgen. Ja. Die dachten gewoon. we krijgen een beetje dividend elk jaar. Ja. En dat, daar deden ze het voor. En het was houderschap. Ze hielden die aandelen. omdat ze die bedrijven belangrijk vonden. Ja. Nou, dat, dat, is, uh, dat is niet meer zo. Dus in, in veel gevallen. De aandeelhouders is ook een lastig begrip. Want voor veel aandeelhouders die wisselen. Uh, de helft van de aandeelhouders wisselen soms per dag. De aandeelhouders van Randstad vandaag, een kwart daarvan is morgen weer weg. Dus mensen zitten uh, kort bij een, uh, een aandeel om daar geld mee te verdienen. Want de, Wat een goed de, recht is. Hè. De, de, de er is, zijn grote aandeelhouders, institutionele beleggers... Ja. en die met computersystemen aan ja. en verkopen. Ja, en, en daar is niks mis mee. Hè. Met, met, althans, ik vind daar niks mis mee. En er is ook niks mis met het idee van, uh, dat, dat bedrijven kunnen groeien... met aandelenkapitaal. Alleen bij banken moet je je afvragen of dat wel een goed... Mechanisme jij, jij zegt daar is niks mis mee, ja. maar is dit eigenlijk niet de, de, de, in de kern uh, de oorzaak van alle problemen die daarna gevolgd zijn? Want ja. omdat die aandeelhouders niet meer kijken naar, naar, uh, naar de lange termijn houderschap... en zich beschouwen ja. als echt een eigenaar van een bedrijf, ja. maar alleen maar kijken naar die korte termijn... Uh, dat, dat daar die hele onrust door komt, waardoor die financiële sector ook uh, op hol sloeg. Ja. Nou, bij uh, laten we een bedrijf als ahold nemen of Axel, daar, daar heb je ook aandeelhouders dat die er korte tijd in zitten en dat het bestuur daardoor gaat ondernemen en misschien soms rare, soms domme dingen zal doen dat hoort bij ons, uh, bij ons systeem. Ik, ik heb daar op zich geen bezwaar tegen. Het verschil met een bank is, als je daar een fout maakt dan ligt de rekening niet bij de aandeelhouder zelf, maar bij de belastingbetaler. Dus de fouten van, van ABN AMRO die nou wat het precies gaat ko kosten weet niemand maar laten we zeggen 15 miljard die kosten zijn niet betaald door de aandeelhouders van ABN AMRO, maar door de door de, door de belastingbetaler. En daar maar die 15 miljard, even, dat gaat om ja. het verschil... tussen wat de staat ingepompt ja. heeft en de vermoedelijke opbrengst. Ja. Maar dat is dus het is dus, dus ooit voor, voor 30 miljard, of 30 miljard zit daar nu in. En ja, wat komt daar nog uit? Nou, 10 miljard. Het nou, is koffie die ik kijk, maar het, het, het heeft de belastingbetaler dadelijk miljarden gekost. Maar, en die belastingbetaler heeft daar nooit om gevraagd. Dus terecht dat hij daar nu boos over is. We hadden laatst een gast in Kazaluna en, en die vertelde over, over het financiële systeem. Uh, en en uh, de, uh, waar dat gesprek eigenlijk over ging is dat geld uh, geen tegenwaarde mee heeft. Dat geld eigenlijk alleen maar letterlijk getallen zijn in een computer. Op het moment dat er 18 miljard extra overgemaakt moet worden naar Griekenland... tikt een meneer van de Europese Centrale Bank 18 miljard in een computer en drukt op enter. En dan is het geld gemaakt. Is dat ook niet een mede-oorzaak van... van van, van de onzekere tijd. Het gaat alleen maar om vertrouwen. Ja. Nou, de, de, die laatste, het begin van je vraag vind ik moeilijk te beantwoorden... Of, uh, of dat het probleem is. Ik moet zeggen, ik weet ook misschien iets te weinig van, van geldstromen. Uh, wat ik wel weet is dat toen, toen ik mijn eerste werkdag bij, uh, bij de bank... werd me verteld, ons product is vertrouwen. En dat, dat was de Wij one line. Wij verkopen vertrouwen. Wij verkopen vertrouwen. En dat vertrouwen is nu weg. Hè? Dat, um, en dat geldt voor. Kijk, een bank trekt geld aan en leent het weer uit. Um, alleen dat geld is dus niet fysiek in de bank. Dus als 10% van de mensen morgen uh, hun geld opeisen, is de bank failliet. De, ja, dat is een, een, als er een bankrun ontstaat, ben je vrij snel uh, failliet. En um, op het moment dat dat vertrouwen er niet meer is in, in een bank. Ja, wat, wat is dan nog je bestaansrecht? Dat, dat is een hele interessante constatering. Want jij bent psycholoog van huis uit. Op het moment dat je gezegd <gül> dat wij verkopen vertrouwen... vertrouwen dan, en het vertrouwen is er dus niet meer. Ja. Althans niet meer in de mate van een paar jaar geleden. Uh, dat zei je toch met lege handen Ja, aan? Dat, dat sta je ook. En, en, en dus komt er dan een instantie waar nog wel vertrouwen in is... en dat is de overheid. Maar ja, die mag dus met geld dan gaan bijspringen. En de, de, daar hoort dus een conclusie bij. Dat betekent dat het, het huidige bankaire stelsel... wat dus een, een, een vertrouwensfunctie heeft... Die, dat vertrouwen is weg, hè, zover... En dan komt er een conclusie achterna die dus nog niet getrokken is. Namelijk dat er dus iets fundamenteel mis is met ons bankaire systeem. Wat is er. Uh, uh, uh, nou goed, de feiten over wat de ministers hebben we toch gehad? Ja. denk ik. Uh, als je kijkt. Ik heb je het journaal gezien het een paar dagen geleden. Daar had Eva Wiesing een, een prachtige reportage. Die mocht in de dealing room van financiën kijken. Van het ministerie. Op het moment dat er, ik geloof, voor 3 miljard aan leningen. Ja, ik heb, het gezien. Moesten, nou, ja, ik heb het gezien. Fascinerend daaraan was dat er uh, negatieve rente geboden werd vanuit de markt. Dus dat ja. er partijen zijn, grote partijen. die zo graag hun geld willen stallen bij de Staten Nederlanden. Ja. dat ze letterlijk geld ervoor toe willen leggen. Ja. Bizar. Eigenlijk. Ja, maar dat, nou goed, voor Nederland is dat goed nieuws. Want niemand zal dat nu bij Griekenland durven en bij Nederland wel. Dus er gaat wat dat betreft ook wel iets goed. Het vertrouwen in de Nederlandse overheid is nog steeds heel erg hoog. Daar mogen we dan ook wel blij om zijn. Zeker. Eh, ofwel ja. de minister De Jager zei, we gaan dus niet minder bezuinigen. Dat dus dat snapte ik niet, want ja. het wordt veel goedkoper om geld ja, te lenen voor Nederland. Het, ja, maar geld lenen wil dus zeggen dat je geld leent uh, om uit te geven. Dus je, je gaat dus geld uitgeven wat je dus niet hebt. Ja, je staatsgroot financieren in dit geval. Uh, precies, het is als een gezin wat, wat 30.000 euro per jaar heeft... en, en er nog eens 3.000 euro bij leent om, om dat uit te geven. En dat gaat wel, wel zwaar heel makkelijk. Maar ja, het is wel meer uitgeven dan je hebt. En ja. dat doen we dus structureel. Daar gaat nu de hele politieke discussie natuurlijk nou, ook over. Ja. Uh, over dat, dat, de, de bedragen die er bezuinigd moeten gaan worden. Hoe kijk je tegen die discussie? Ja... Ik, het gevaar bestaat dat ik anderen ga napraten... Uh, over of je nou wel of niet meer moet gaan bezuinigen. Ik moet zeggen dat ik dat, dat moeilijk kan inschatten. Maar wat, wat me wel opvalt in het hele debat... is dat, um, dat nu pas duidelijk wordt wat de rekening is... die we eigenlijk in 2008 ons bord gekregen hebben. We zijn nu pas aan het betalen wat er, uh, wat er de afgelopen jaren mis is gegaan. Dus die dit is nog een na effect van, van een, een aantal jaren geleden. En wat bedoel je daarmee? Uh, nou ja, onder andere, dus het helpen van banken, wat enorm veel geld heeft gekost. Die, die link wordt, merk ik, helemaal niet gemaakt. Dus dat het een deel van het geld. afkomstig is van, wat we, uh, van de financiële crisis. Um, en dus dat het systeem wat eraan ten grondslag ligt. dat dat nog steeds hervormd moet worden. Maar om, om je vraag te beantwoorden, um, het, het zijn duizendwekkende bedragen. En ik moet zeggen, ik. ik um, ik, ik werk in deeltijd voor het onderwijs. Ik hou mijn hart vast voor sommige mensen die leven van uh, onderwijs... of van, van, van zorg of van uh, andere publieke diensten. Daar gaat echt het mis in. En ik kan mij nog herinneren dat um, Jan-Peter Balkenende... in het midden van de crisis zei van... we moeten rekening houden met een structureel lager welvaartsniveau. Dat is nogal wat, als een premier dat zegt. Hè? Structureel lager welvaartsniveau. En ik vrees dat we daar nu langzamerhand wel echt naartoe gaan... Ja, want de, de, de schattingen zijn nu ook dat, dat voordat wij weer op het welvaartsniveau zitten van... Uh, dan moet ik geen rare dingen... 2008. 2008 zijn ja. we, uh, uh, hebben we het over 2015. Dat, dan pas zullen wij datzelfde welvaartsniveau ja. hebben. Ja, als je het zo zegt, dan denk ik... nou, ik kan me niet zeggen dat ik in 2008 uh, ja. honger heb geleden. Ja. Nee, maar het, het punt zit in, hem... Uh, inderdaad, als je het zo formuleert, valt het ook allemaal wel mee. En ik denk dat het woord crisis voor heel veel mensen die gewoon een baan hebben op dit moment... en die uh, gewoon naar hun werk gaan... Dat er ook, en, en niet hun huis moeten verkopen bijvoorbeeld... is er ook niet echt een crisis. He, we, we praten ook elkaar dat wat dat betreft wel een beetje aan. De, de crisis is vooral voor mensen die afhankelijk zijn van overheidsgeld. Dus die ziek zijn of die uh, uh, wel verplicht hun huis moeten verkopen. Dan heb je in één keer heel erg veel problemen. Dus... Um, voor gewone werkende mensen, dus mensen die, die inkomsten hebben zoals jij eh, na, na ik aanneem... hoef je ook niet zoveel zorgen te maken. Maar het is met name de, ja, de zwakste die de rekening betalen. Het gekke is ook inderdaad dat als je kijkt naar Duitsland... Eh, die er jaren stukken slechter op stond dan Nederland... maar nu dankzij de maakindustrie eh, ons rechts gaan inhalen... Eh, maar daar is dat vertrouwen ook veel hoger. Ja, ja wat dat betreft... Het is heel anders hoe daarmee omgegaan is met de hele crisis. Ja. Um, en ze, zijn misschien ook wat, uh, ze hebben misschien ook wat sneller gereageerd dan wij op een aantal maatregelen. We hebben best wel lang getwijfeld en nu gaat heel erg bot de bel erin. Ja, nu gaat het echt pijn doen. Ja. Hier in Nederland? Ja, hier in Nederland. En we, zijn natuurlijk, we hebben andere uh, landen de maat genomen, want iedereen moest zich aan zijn afspraken houden. He, want wij hier in Nederland zeggen afspraak is afspraak. Ja, en nu zijn we zelf aan de beurt. Um, tegelijkertijd is een crisis vaak een kans. Zeker als je kijkt naar, naar bedrijven waar het slecht gaat. Dat weet je natuurlijk als geen ander. Op het moment dat ja. er uh, misgaat met een bedrijf. Dan denkt een, een beetje manager, uh, uh, denkt, nou dat kan wel eens goed uitkomen. Door houtkappen is een ja. term die vaak, uh, nog een beetje een rare term. Want het vaak ja. over mensen gaat. Ja, nou de laag hangend fruit. Ja, fruit, precies, ja. ja. de laag hangend fruit. Maar dat ja. zijn vaak ook kansen om, om fundamenteel dingen te gaan veranderen. Zie je bewegingen vanuit uh, de, de, degene die ons land besturen. In die richting. Ja, nou, misschien wel een aardige analogie met, met bonussen is dat uh, de hypotheekrenteaftrek eigenlijk een soort bonus systeem is. Dus als je veel schulden hebt in Nederland, dan krijg je daar dus veel geld voor terug van de overheid. Dus we, we stimuleren het feit dat mensen veel schulden moeten maken. Um, en dan lopen in in dat debat, net als bij die bonussen, lopen twee dingen door elkaar heen. Bij Bankiers is het zo dat een deel van hun salaris is opgebouwd uit bonussen. Um, en er lopen twee discussies door elkaar heen. Eén is de vraag hoe betaal je mensen? Namelijk een deel vast en een deel variabel. En de andere discussie is hoeveel betaal je mensen? Dus stel iemand verdient 100 en krijgt daar 20 bovenop. Dan heb je dus 100 plus 20 is 120. Dat is dus een, een, een bonussysteem wat een bepaald soort gedrag oproept. Dus dan kun je zeggen, nou we schaffen het af. Je geeft iemand 120 en is afgelopen. Ja, dus geen bonussen meer, geen perverse prikkels. Jij krijgt 120 betaald, dus dan is er geen bezuiniging. Nou, bij, bij die hypotheekrenteaftrek zie je hetzelfde. Dat we de bezuinigingen op het huizenbezit... en de prikkel die in dat systeem zit, steeds door elkaar halen. Dus iedereen is tegen de uh, uh, hypotheekrenteaftrek. Want die zijn natuurlijk bang dat ze hun huis uit moeten. Toch? Ik, ik weet ja. niet of je... Of je nee, gaat, uh, ja. Ja, ja. Nou, ik heb die angst eerlijk gezegd zelf ook. Want zonder hypotheekrenteaftrek moet ik mijn huis uit. En uh, vele Nederlanders met mij. En... Wat we zouden moeten doen, is die twee discussies uit elkaar halen. Dus je zegt tegen mensen, we gaan de hypotheekrente afschaffen... maar je krijgt dat geld op een andere manier terug. En op een of andere manier hoor ik dat geluid nooit. Het hoeft niet per se een bezuiniging te zijn. Het, ja. af, het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Maar die bonus voor schulden maken, daar moeten we vanaf. Maar dat vergt leiderschap en dat ja. vergt uh, daadkracht. Ja, maar je merkt het net al hoeveel woorden ik nodig heb om dit uit te leggen. Het is uh, heel moeilijk om in één one-liner als politicus te zeggen... uw hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft... maar u krijgt dat op een andere manier weer terug... want zit er zit geen perverse prikkel meer ja. in het maken ja. van schulden. Maar, dat, maar... dat past niet op een poster. Nee, dat past dus nee, nu, wat wel nee, op een poster past, nou? is de hypotheekrente staat als een huis. Ja. Dat is een mooie one ja, ja, precies. Ja. Ja. Het gaat, gaat niet veranderen, read my lips. Ja, read precies? my lips, no more taxes. Nou, no dat, more taxes, ja. en, en, en u hoeft uw huis niet uit, ja, gelukkig. Dat, terwijl je zou mensen ook uh, in redelijkheid moeten kunnen zeggen... die hypotheekrente is een bonus voor schulden en daar moeten we van af. Nou, en het dus dat dat zelfs er zijn slimme mensen ja. die econoom zijn, wat jij niet bent en nee. ik ook niet. Maar er nee. zijn slimme mensen die hebben bedacht dat het op een geleidelijke manier kan. Inderdaad ja. door een teruggavensysteem. We hebben daar een prachtig voorstel over ja. geschreven. En dan zie je meteen al de politiek gaan schuiven. Sommige partijen, zoals de linkerzijde, die roepen... nee hoor, we gaan het helemaal niet teruggeven, want we moeten, moeten ja. bezuinigen. Dat is een andere discussie dus. Of, of, het, of het dus een bezuinigingsmaatregel is... of het weghalen van de bonus op schulden maken... In Nederland is kampioen privé schulden maken, omdat we dus een bonus betalen aan privépersonen als ze veel schulden maken. Nou, die twee lopen dus dwars door elkaar heen. Dus uh, ja, inderdaad, linkse partijen zeggen dan uh, geef dat geld niet terug. Uh, en rechtse partijen zeggen, geef dat wel terug. Ja, en zo lopen de twee discussies door elkaar heen. Kilian Wawel is mijn gast. Ik stel voor dat wij nu uitgebreid hebben stilgestaan bij wat er allemaal fout is. En dat wij ja. even muziek gaan draaien die jij meegenomen hebt. En dan het laatste deel van dit, deze uitzending gaan besteden aan de oplossingskant. Want volgens mij is er, er zijn er aardig wat mogelijkheden om dingen toch anders te gaan doen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat heb jij voor muziek meegenomen? Ik heb meegenomen een liedje van de Rolling Stones van eind jaren zestig. In het kader van de protestbeweging. Vind ik dat toch wel aardig. Uh, het heet uh, Sympathy for the Devil. Ik vind het een mooi nummer, dat ten eerste. Protestbeweging bedoel je Occupy mee? Ja, Occupy. Maar in de jaren zestig natuurlijk was het ook protest tegen van alles en nog wat. Uh, maar het aardige van dit nummer is... Het, het, het sympathy is, is, het wordt vaak verkeerd vertaald met dat je iemand aardig vindt. Maar het betekent eigenlijk dat je kunt inleven in iemand. En dit is Sympathy for the Devil. En ja, dat is wat ik uh, als onderzoeker af en toe probeer. Namelijk in te leven in, in slecht gedrag. Nou, Sympathy for the Devil. Kilian, waarom? Organisatiepsycholoog, oud-topman uh, van ABN Amorink... is hier te uh, gast, HR-bestuurder. Topman topman is de baas. Hè? Nou dat is, ja, dus, dat is de baas, ja. Dus, dus, dus daar ben je nooit ja. geweest. Nee, Gelukkig ja. niet, dan zat je er ook uh, iets, iets ruimer bij waarschijnlijk. Ja, over dat huis heeft er geen zorgen meer te maken. Ja, precies, nee. die was al lang afbetaald. Goed, we gaan muziek draaien van de Rolling Stones. Op jouw verzoek. Time for a change Maar het is muziek. Heerlijk, ja. Ja, ja heerlijk, dit. Kilio Ja, we hebben het over de economie. En dan, heb je, dan kom je met sympathie voor de Devil. De Delft is dat ook een beetje de bankaire sector. Of de, de bestuurders daarvan? Um, nee. Gaat het verder dan dat? Dat, dat, dat, uh, dat. dat gaat te ver. Ik vind ook dat. Um, ik, ik ben laatst bij het toneelstuk geweest over Van der Proij, dat, uh, de Prooi. En daar kreeg de topman uh, Rijkman Groenink een enorm, enorm veel aandacht. En uh, ik denk van ja, zijn we met z'n allen ook vergeten dat we de beste man uh, man of the year hebben gemaakt. In, toen die uh, Anton Veneta in 2005, 2006 dat was een Italiaanse bank. was een hele risicovolle operatie. Die werd overgenomen door ABN AMRO. Ja, en dat vonden we met z'n allen ook prachtig. Ja, de um, topman, van, van Aholt, hetzelfde uh, topman van Aholt. Dus de topman van Is De lieveling die ik schering ga was, was de held van de, de, de, de, de nieuwe bankaire sector. En, die die diezelfde mensen hebben we ooit op het schild gehezen en, en ja. gaan er vervolgens weer af. Dus het is te makkelijk om, om die mensen daar alleen voor aan te kijken. Zie jij een fundamentele discussie over de oplossingsrichting in dit land? Überhaupt een, een discussie over hoe gaan, we, hoe gaan we die economie nou inrichten? Moeten wij naar andere verdienmodellen toe? Moeten wij uh, uh, naar andere bestuursmodellen toe? Nou, laat ik iets positiefs zeggen. Is, er gebeurt op dit moment, uh, uh, zeker als het gaat over beloningen en banken, gebeurt er heel veel. Dus het gaat misschien niet snel. Het gaat heel erg het gaat gewoon heel langzaam. De, het debat is soms ook heel erg plat. Dus het is voor en tegen en <coughs> hè, wij tegen jullie. Maar in ieder geval zit er wel schot in de zaak. Dus, de, de, um, dus het nadenken over onze economie uh, gaat uh, het gaat wel, maar het gaat langzaam. Het slechte nieuws is dat we, denk ik, nog wel een hele weg te gaan hebben. En uh, die, nou ja, we hebben nu die uh, onderhandelingen in het katshuis. Er komen nu een aantal onderwerpen op tafel... dat we echt moeten gaan nadenken... hoe gaan we om met het feit dat de helft van onze beroepsbevolking... dadelijk uh, 50-plus is ongeveer. Ja, hoe, ga, hoe gaan we... Uh, want we hebben een hekel aan Polen, want dat vinden we allemaal maar enge mensen. <tiek> maar hoeveel, wie, wie, gaat al, wie gaat al die mensen in, in verzorgingstehuizen dadelijk nog helpen? Ik bedoel, in de zorg zijn in de aankomende tijd misschien wel honderdduizenden banen die, die, die uh, mensen die nodig zijn om, om die sector draaiende te houden, waar, waar gaan we die vandaan halen? Nou ja, dus ik wil ik dat weet, soort dingen ik wil wel verder invullen voor je. Wie gaat asperges steken? daar ja, Mensen uit Bulgarije, dus <coughs> want in Nederland moeten. kunnen we ze gewoon niet vinden. En laten we dat nou uh, uh, dat is iets waar we bijvoorbeeld gewoon van af moeten. Dat we denken dat alle, alle uh, immigratie die hier naartoe komt, arbeidsmigratie, dat dat eng of slecht is. Uh, of dat we uh, zijn we dat betreft nog wat uh, te conservatief. Maar het goede nieuws nogmaals, ik merk wel dat, er, dat het debat nu wel begint. Moeten wij niet naar, naar, naar andere organisatiemodellen toe? Moeten we niet zeggen van... we hebben dit land ook wel heel erg dicht georganiseerd, zo langs het Ja, ja ben ik, uh, met die stelling zou ik het helemaal eens zijn. Uh, het, misschien nog wel wat fundamentele. Wat is de rol van de overheid? En het, het idee... Uh, vroeger althans was dat je mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid moet geven. En juist op een aantal terreinen waar dat dus zo prettig zou zijn, bijvoorbeeld in de buurt, geeft mensen nou gewoon de mogelijkheid om zelf in te richten hoe hun buurt eruit ziet. Laat ze zelf met voorstellen komen, laat ze zelf bepalen of er drempels moeten komen, ja of nee. Um, maar dat op hele fundamentele taken de overheid juist weer terug moet komen. Maar wat jij beschrijft is een hele fundamentele, omdat het woord van jou maar even over doen... Ja andere manier van omgaan, uh, andere relatie tussen overheid en burger. Ja. Want wat een overheid dan zegt, is wij faciliteren... maar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij jullie. De, ja. de, het CDA noemt dat burgerschap. Ja. VVD noemt dat liberalisme, maar, uh, of empowerment, wat, voor, wat, ja. wat je op me oppakt. Maar dat betekent dus dat de overheid wel terugtreedt, maar niet rukzichtloos. Want dat nee. is wat er nu in grote lijnen gebeurt. Ja. Gewoon, wij doen het niet meer punt. Ja, maar terugtreden waar kan, maar, maar ook, ook blijven waar kan. En het lijkt wel alsof hoe rechter je bent, hoe minder overheid je wil... Um, maar bijvoorbeeld de veiligheid van ons allemaal hoort bij de overheid thuis. En de veiligheid in de bankaire sector hebben we voor een deel... gewoon aan de sector zelf overgelaten. Iedere nota die verschijnt over de bankaire sector... die mag de, de sector zelf vervolgens gaan becommentariëren. Uh, de Monitoringscommissie heeft een vertegenwoordiger van de banken in zich... en een eigen secretaris van de bank wil... Dat is nou echt iets van de overheid waar je de, de vrije markt niet uh, nou ja, goed toe te laten. De jager uh, stond een paar dagen geleden in de krant. De, zijn bankennota is daar. Is één grote teleurstelling voor de buitenwacht. Want uh, banken hoeven niet meer ex, extra geld dan de afspraken die er al zijn apart ja. te houden. Contant. Dus dat gaat even waar ja. waar je straks over hebt. Als meer dan 10% naar de bank loopt ja. dan crasht elke bank. Um, daar zijn in Basel wederom afspraken over gemaakt. Ja. En de jager zegt, Nou, nah, dat vind ik eigenlijk wel goed genoeg. Uh, teleurstellend, omdat daar waarschijnlijk ook weer die bankaire, de, de, de sector zelf ja. korte lijnen het ja, miserie heeft. Ik kreeg heel vaak de, de vraag van is er nou een hele sterke bankenlobby die uh, met heel veel geld probeert Kamerleden te beïnvloeden, et cetera. Ik denk dat dat wel meevalt, maar dat die, die, die, die censuur, dat die zelf is opgelegd. Dus dat, dat, dat, ik merk toch ook in Den Haag, als ik daar kom, heel veel schroom om uh, banken aan te pakken. Want ja, het is toch uh, uh, zo'n belangrijke banenmotor. Okay, maar als we toch aan ja. kussens, kussens aan het opschudden zijn, wil ik even ja. de lijn met je voor, voor vol maken. Bankair, een bankaire wereld heeft lijnen, misschien niet zo heel sterk zeg je, maar wel goede lijnen en contacten met de politiek onderwijs. Extreem korte lijnen met uh, ja. de politiek, uh, uh, de uh, landbouw, gewoon, überhaupt de hele agrarische sector. Ja. extreem korte lijnen met de politiek zijn dat niet allemaal tekenen van van van van uh, processen die, dus daarmee niet in gang komen. Veranderingsprocessen, ja. ja, nee, klopt. Er zijn natuurlijk heel veel belangen in de laten we zeggen, gevestigde orde in het om een aantal dingen in stand te houden zoals ze zijn. Um, maar we komen, denk ik, nu op een punt aan dat het gewoon niet meer gaat. Um, en als er nu heel veel geld bezuinigd moet worden, iemand moet pijn gaan lijden. En er stond vandaag ook een aardig stuk in de krant uh, over dat de kaasgraaf niet meer gaat werken. Er zullen nu echt een aantal keuzes gemaakt gaan worden. En dus dit is ook een, wat je net zelf zei, een, een kans om die aan te grijpen en een aantal dingen fundamenteel te veranderen. Waar zou je beginnen, mocht je het voor het zeggen hebben? Nou, als ik het morgen voor het zeggen zou hebben... ik zou, uh, ik zou beginnen met de hypotheekrenteaftrek. Dus het uh, afschaffen met bonussen op, uh, uh, op schulden. Want dat is de hypotheekrenteaftrek in zijn huidige vorm. Um, dat, dat is een van de eerste dingen. En het tweede is, en dat is ook een politiek gevoelig punt... is dat um, de, de, de kosten van de zorg lopen gigantisch uit de klauwen. Um, en een van de redenen is dat we gewoon... Uh, we worden allemaal steeds ouder. Nou, dat is goed nieuws. Um, maar... De, als er één ding is wat je weet, is dat je oud kan worden. En op een of andere manier willen we die kosten niet neerleggen... bij de persoon zelf. En ik vrees dat een aantal gevolgen van het ouder worden... door de mensen zelf uh, meer betaald zullen moeten worden. Ja. Dat... dat... En dat betekent dat onze uh, uh, kosten of het fiscaliseren van de, van de AOW... dat oh, het iets is wat... dat is een taboe. Ja, het, het is een taboe. Maar fiscaliseren alle... betekent gewoon dat je belasting gaat betalen over, ja. over, over je AOW-uitkering. Ja, bijvoorbeeld. Maar in ieder geval even om het in abstractie te houden... dat je um, gaat nadenken over hoe beide generaties, dus jong en oud... zullen moeten meewerken aan het herstel van de overheidsfinanciën. Dat zal van alle kanten moeten... En dat gaat bij iedereen pijn doen. Maar je moet nu niet zeggen van ja, we gaan een grote groep ontzien, omdat die electoraal zo sterk is. Dat, dat is niet realistisch. Maar eigenlijk zou daar gewoon een fundamentele uh, discussie aan vooraf moeten gaan. Over wat willen we eigenlijk met elkaar? Wat, ja. wat is de rol van de overheid? Ja. Wat is de rol van de banken? Zijn die, zijn die uh, geldmachines die uh, uh, zoveel mogelijk riskante producten ja. uh, proberen uh, te, te, te, in de markt te slingeren? Of zijn dat vele nutsbedrijven? Ja, wat mij betreft dat laatste. Een bank. Uh, en de enige, of degene die het, het mooiste vertelt, is Herman Wijfels. Die. Uh, een Sustainable Finance Lab in het leven heeft geroepen. Dat is een, een plek waar wetenschap en bankaire sector elkaar ontmoeten. En ik heb er ook een aantal keren mee gedaan. En hij weet het prachtig te formuleren. En hij zegt, een, een, een bank is uiteindelijk er om de samenleving te dienen. En niet omgekeerd. En dat zou het moeten zijn. Een bank is er om ons te helpen dat de economie kan groeien. Is ervoor dat je je, je, je huis kan kopen wat je graag wil, et cetera. Maar is niet een plek waar op zichzelf heel veel geld verdiend zou moeten worden. Maar als je die zin even vasthoudt. Ja dan kun je ook uh, banken vervangen door overheid. De overheid is er om ons vooruit te helpen ja. en randvoorwaarden te creëren... zodat wij goed ons werk kunnen doen of ons ja. kunnen ontplooien. Uh, wat niet wil zeggen dat elke overheid er voor iedereen moet zijn... maar in grote lijnen, het onderwijs kun je ook invullen. Ja. Ja. Toch? Ik bedoel, het, het, de, de omkering is heel gevaarlijk, want dat betekent dat het dus heel veel nu niet goed gaat. Ja. Maar als je aan de oplossingskant gaat kijken, uh, zul je dus... Ook daar misschien naar een hele andere uh, manier van, van organiseren toe ja. moeten. Ja, nee, eens je, je noemt het onderwijs, uh, daar geldt denk ik hetzelfde voor. Is dat we uh, uh, volledig zijn doorgeschoten in het idee van dat, dat er dat schaalvergroting moet zijn. Want wat je ziet is dat de kosten eerder toenemen dan afnemen. Want uh, managers moeten natuurlijk ook uh, een staf hebben en een, en een auto en, en weet ik wat, consultants en weet ik wat allemaal. Uh, en dat, dat we moeten nadenken over zijn we daar niet veel te ver in doorgeschoten. En ik denk dat we te ver zijn doorgeschoten in uh, marktdenken in, in, in de zorg. Hè, de, dat we uh, het aansturen van, van ziekenhuizen, het aansturen van scholen. Um, en, en dat de overheid daar dus een, een andere rol in zou moeten spelen. Ja. Ook omdat wantrouwen eigenlijk leidend is. Hè? Ja. We wantrouwen elkaar ten eerste en pas ja. in tweede instantie vertrouwen we elkaar. Ja. Dus als er wat fout gaat, dan moet dat meteen met regels dichtgesmeerd worden. Want het kan nooit de bedoeling zijn dat het nog een keer gebeurt. Ja, eens. Ja. Ja, we hebben nog een aardige weg te gaan, denk ja. ik zo. Nou, misschien om toch iets positiefs te zeggen. Want ik kom ook veel bij banken in, in, buiten Nederland. Um, ik moet zeggen, in Nederland gaat ook wel heel erg veel goed. En we moeten, ik zei in het begin al een keer... we moeten ophouden om over de crisis te praten. Want voor heel veel mensen in Nederland is er helemaal geen crisis... en gaat die ook helemaal niet komen. He, met name mensen die uh, voldoende geld hebben, die een baan hebben. Uh, dus als je op, op dit moment een, een, een, of een eigen zaak hebt dan uh, voor heel veel mensen zal, zal gelden, niet voor iedereen... in die sectoren dat het wel meevalt. Het is met name de, de zwaksten die afhankelijk zijn van overheidsgeld... die echt in een crisis zitten. Um, dus het, het wordt, een deel van, van het verhaal um, ja, moeten we ook, ook onszelf ook niet aanpraten. Ja, misschien moeten we gewoon eens een beetje be proberen... Wat, wat optimistischer te zijn over wat over ons heen komt. Want dit, dit ja. in beginsel, ja, ik denk niet dat het waar is... maar in beginsel zijn het gewone fluctuaties, toch? Het gaat een tijdje up en dan gaat het een tijdje down. Ja ja en Er waren ook scenario's dat we nu ongeveer aan de bedelstand zouden zijn. Nou, dat, dat is niet zo. Uh, maar nogmaals, er is een groep, en met name in de onderkant van de samenleving... die, um, die de rekening het, het hardst gepresenteerd krijgt. Ja, en, en daar moet je met zorg naar kijken. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En je moet je ook afvragen van waar... Um, het, maar goed, het is een politieke vraag. is Hoe kun je uh, de mensen die het het, minst, uh, die het het zwaarste hebben... wat dat betreft de pijn uh, draaglijk maken? Zou je de politiek niet in willen... Um, nou, nee. <laughs> dat komt niet heel overtuigend <laughs> uit. Nou, nee, die, die vraag die krijg ik wel vaak. Nee, um, het leuke van de rol die ik nu heb... Ik heb heel lang voor een bank gewerkt en ik werk nu voor mezelf. En, en voor, uh, ik geef les aan de Vrije Universiteit. En dat geeft me een hele vrije rol. Ik, ik, hoef, ik kan hier vanavond zeggen wat ik wil... en ik hoef niet rekening te houden met iemand anders. En dat vind ik toch wel heel prettig. Ja, ja, maar je bent, je bent wel enigszins politiek aan houden, toch? Je hebt met CDA ja. met name ja. eh, dwarsverbanden. Ja. Ja. Dat niet wil zeggen dat je daarmee politicus bent. Uh, precies, en wat ik ook niet hoef te zeggen... is dat ik het eens ben met alles wat, wat zij zeggen. En dat, dat is, vind ik ook wel lekker. Ja. Ja, nou, dat, dat is volgens mij ook weer een probleem apart. <laughs> want er zijn niet zo heel veel politieke partijen... die het hele scala dekken waarschijnlijk van wat nee. jij vindt. Nee. nee, dat is waar. Maar toch wel aardig om, om dat bruggetje te maken. Is dat uh, veel... Uh, want goed, je, CDA wordt gezien als toch wel een rechtse partij. Is dat met name rechtse mensen, denken dat de overheid een vies woord is. Terwijl uh, een van de grondleggers van uh, het liberalisme, Adam Smith... juist hij zei dat, de over, dat er een sterke overheid moet zijn... voor die dingen die een nutsfunctie hebben. Dus ziekenhuizen, scholen, et cetera... Dat is, dat is iets wat je goed moet reguleren als... Overheid. En we denken nu ten onrechte dat, um, uh, dat dat een vies woord is. We gaan het straks in het tweede uur hebben over uh, uw voorbeelden uit uw leven. Um, en vooral ook ideeën eigenlijk hoe we deze crisis zouden kunnen oplossen. Dat zometeen in het tweede uur van Casaluna 0800 1121. Kilian Wamel, ik wil je hartelijk danken dat je hier was. Graag gedaan. En uh, we gaan meemaken hoe het allemaal uitpakt. Uh, al met al, dankjewel. Graag gedaan.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 Dat heeft hem aangegrepen. Ik dacht al, dat kan niet goed gaan. Nee, verdomd. Meneer Koning, mijn man is vorige maand geslaagd en hij krijgt nu ook een baan. Wist dit? Ja, maar nu kan hij niet meer op mijn dochtertje passen. Dat is verdomd vervelend. Dus nu gaat u weg? Ja. Dat is jammer. We hebben het er al even over gehad. Maar zou ze niet eigenlijk net zo goed thuis kunnen werken? Dan hebben we hier ook wat meer ruimte. Kan dat? Wat mij betreft wel. Ik bedoel, hebt u een machine? Ik heb een machine. Dan zou u zelf de uren moeten noteren. Mijn man heeft een schaakklok. Goed. Dan bewerk we wel mee naar huis en noteer de uren. Hé, hey, dank u wel. Ik zou het jammer vinden als u wegging. Heb ik het niet gezegd. Het is zo'n baas. <laughs> Hé, hey Alt. Hoe gaat het? Goed. Je bent toch geen accountant. Ja, dat gaat zo gauw niet. Maar Alt wil... Ik wil hier wel komen werken. Dus je wordt geen accountant? Nee. Waarom niet? <laughs> het lijkt me niet zo leuk. Daar zou ik eerst met Balk over moeten praten. Want ik heb geen vacature. En wanneer hoor ik dat dan? Zo gauw mogelijk? Goed. Ik zou het wel graag willen. Ik zal mijn best doen. Nou, daar heeft u Emma een geweldig plezier mee gedaan. Je bent nu toch een jaar in dienst? Dan zou je toch je en jij tegen me zeggen? Ja, verdomd. Dat zal even wennen zijn. Afspraak is afspraak. Natuurlijk. We redden het wel. Geen probleem. <laughs> Goed, doe je best. <laughs> een goede grap. Shetland, <laughs> Pony. Siamese twinning. Sien als appel. Sien uh, Ja, maar heb je even tijd? Wat is het? Ad Muller wil hier komen werken. Wat is het voor jongen? Intelligente jongen, weet je, ondoorgrondelijk. Dat interesseert me niet. Is hij afgestudeerd? Duits. Duits? In mijn vak kan dat. Onze beste vrienden zijn Duitsers. Heb je nog geld op je losse krachten? Ja. Goed, betaal hem voorlopig daarvan en zet ik hem voor het volgend jaar op de begroting. Asjes is ziek. Wat heeft hij? Oogontsteking. Volgens een vrouw kan het wel enige tijd duren voordat hij weer aan het werk mag. Goed, hou het in de gaten. Hoe is Van Ypres eigenlijk op het bureau gekomen? Waarom vraag je dat? Het interesseert me. Van Ypres is in de oorlog op het bureau gekomen. Ja, maar hoe? Ik had toen een tekenaar nodig, maar ik had geen geld. En toen heb ik me tot sociale zaken gewend. Van Ypres was werkeloos. En als hij nou gewoon gesolliciteerd had... zou je hem dan ook genomen hebben? Van Ypres is een goed vakman. Maar erg aardig is hij niet. Het is een zenuwleider. Maar wie is dat niet? Maar wel een heel onsympathieke zenuwleider. Van Ieperen heeft geen gemakkelijk leven gehad. Hoezo niet? Heb je zijn vrouw wel eens ontmoet? Nee. Oh. En daarbij heeft hij jarenlang met zelfgetekende aanzichtkaarten... langs de deuren gelopen... Ik moet er niet aan denken dat ik zo in mijn onderhoud had moeten voorzien. En wat voor een kaarten! Je kunt het je niet erg genoeg voorstellen. Dat wist ik niet. Dat kon je ook niet weten. Gaat u dat nou straks ook zeggen? Ik denk het niet. Hoe gaat het eigenlijk met Bart? Ik ga morgen naar hem toe. Meneer Koning, ik heb wat voor u. Geef dat eens door. Dat is voor meneer Koning. Geef dat eens door voor meneer Koning. Wat moet ik daarmee doen? dicht dichtgrommen. U kunt er water in doen. Dank u. Tot uw dienst. Nou, zo, wat moet ik daarmee doen? Vrouwen mee op stang jagen. Ja, het is een soort vallens. De afspraak was toch dat hij hier om drie uur zou zijn? Juffrouw Bavala, kunt u niet eens bellen of er iets aan de hand is? Ja, meneer Balk. Hij is anders altijd zo stipt op tijd. Ik kan me niet herinneren dat Van Iperen ooit te laat is geweest. Tien over drie. Nu is hij dan toch wel te laat. Kan ik alleen schenken? Nog één verwachten. Maar dan wordt hij zwart. Dan maar zwart. Hoe staat het met je proefschrift? Zijn gangetje. Ja. ja. Dat zegt mijn schoonmoeder altijd. De mijne ook. Ze zijn een uur geleden vertrokken, volgens zijn zoon. Ja? ja bij, bij u? Niet goed geworden? Maar. En, en hoe gaat het dan nu? Komt hij nog wel? Goed. Dank u wel. Van Iperi is niet goed geworden. Maar waarom meldt zo'n man zich dan aan de overkant? Dan gaan we zeker weer aan het werk. Hij komt nog wel, zeggen ze. Zal ik er even naartoe gaan? Ja. Niemand gaat weer aan het werk. Er is niets aan de hand. Meneer Van Iperen komt direct. Wij wachten hier op hem. Zal ik dan nu de thema inschenken? inschenken? Schenk de thema vast in. Daar heb je weer niet bij. Ga jij nou hier maar zitten, Kees. Dan komt het wel goed. <tus> Meneer Van Yperen, mevrouw. De directeur heeft mij gevraagd u beiden toe te spreken omdat u en ik, meneer Van Ieperen, elkaar zo lang hebben meegemaakt. Langer dan wie ook in deze zaal. Ik zal deze toespraak niet lang maken, want u bent een bescheiden man... en ik weet dat iedere aandacht voor uw persoon een kwelling voor u is. Maar uw afscheid helemaal ongemerkt voorbij laten gaan... dat gaat toch ook niet. Daarvoor is uw plaats hier op ons bureau te belangrijk geweest. En als ik zeg dat uw plaats daarvoor te belangrijk is geweest... dan overdrijf ik niet. Want als onze atlassen, tussen de andere atlassen... zo'n opvallende plaats innemen... dan is dat vooral te danken aan uw vakmanschap. Dankzij u hebben wij een naam in het buitenland... En het zal heel moeilijk zijn, zo niet onmogelijk... om voor u straks een opvolger te vinden met dezelfde bekwaamheden. Vandaar ook dat ik met volle overtuiging durf te zeggen... dat wij hier nog lang en met veel sympathie aan u zullen blijven denken. Als u ons misschien allang vergeten bent. Het gaat u goed. Applaus. Applaus. Meneer Van Ypres. Ik heb aan deze woorden niet veel toe te voegen. Integendeel, ik onderschrijf ze van harte. En ik zou ze nog eens willen onderstrepen met deze cadeaus die we bij uw afscheid meegeven om er uw verdiende vrijheid mee op te sieren. Dank u. Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Dag. Ik vroeg me net af of jullie de bel wel gehoord hadden. Dag, meneer Koning. Komt u binnen. Leuk dat u er bent. Het is de trap op. Hoe gaat het met Bart? Nog niet veel beter. Het is aan de achterkant. Hé. Hey. Dag, Maarten. Ik kom je een fruitmand brengen. Van het bureau. Gunst. Wat aardig. Kijk eens. Een fruitmand. Heidi en Elsje Schot hebben hem samengesteld. Verschrikkelijk aardig. Zal ik uw jas ophangen? U blijft toch wel leven? Wil je ze bijzonder bedanken? En de anderen natuurlijk ook. Ik ben er bijzonder blij mee. Gaat u daar maar zitten. Hoe gaat het? Nog niet zoals ik zou willen. Wat is er dan precies aan de hand? Kijk zelf maar. Ja, ik zie het. Dan zie je ook dat het geen aanstellerij is. Dat heb ik geen ogenblik verondersteld. Ik heb theewater opgezet. U blijft toch wel een kopje thee drinken? Ja, graag. Omdat je het van meneer Wigbold wel denkt. Ja. Wigbold, maar Wigbold is een aansteller en dat ben jij niet. Nou, dat zou ik niet zo durven zeggen. Het zou best kunnen zijn dat meneer Wigbold werkelijk vaak hoofdpijn heeft. En dan heeft hij het niet gemakkelijk. Het zou kunnen. Hoe gaat het op het bureau? Goed. We hebben gisteren afscheid genomen van Van Yperen. Hoe was dat? Zo, daar is de thee. Verschrikkelijk. Meneer Van Iperen heeft gisteren afscheid genomen. Oh ja? Wie, wie is dat ook alweer? Dat is de tekenaar. Hij is op weg naar ons toe in het hoofdbureau gevallen. Nee, dat is toch niet zo. Wat zielig. En hoe is het nu met hem? Ik denk wel weer goed. Ik heb echt te doen met meneer Van Iperen. Ik heb de indruk dat hij geen gemakkelijk leven heeft gehad. Ik mag hem niet. Wilt u suiker en melk? Geef hem beiden. En je weet natuurlijk ook nog niet dat Ad terug is. Ad? Daar wist ik niets van. Hij wordt toch geen accountant. En hij heeft gevraagd of hij toch bij ons kan komen. Balk zal hem op de begroting zetten. Waarom heb je dat nu alweer buiten mij omgedaan? Daar heb ik geen ogenblik aan gedacht. Dat hadden we toch afgesproken, dat je dat zou doen? Maar je bent toch ziek? Dat is toch geen reden om mij er niet in te kennen? Je had toch wel op kunnen bellen of hier naartoe kunnen komen? Daar heb ik niet aan gedacht. Dat is het nou juist. Dat neem ik je nu juist kwalijk. Maar ik had dit Ad al beloofd voor je in dienst kwam. Hij is toen alleen accountant geworden. Dan had je het daarna kunnen bespreken. Wat heeft dat nou voor zin als ik er geen ogenblik meer aan dacht? En toch vind ik dat je het met mij had moeten overleggen. Dat doen we dan alsnog. Als jij bezwaren tegen Ad hebt, dan kunnen we nu nog terug. Ik zeg niet dat ik bezwaren tegen Ad heb. Ik vind Ad een heel goede collega, maar ik had erin gekend willen worden. Willen jullie een honingkoekje? Graag. Ik droomde vannacht dat er twee bruine beren waren. En de ene heette Maarten en de andere heette Bart. Oh. En die bromden een beetje tegen elkaar. Maar toen kregen ze alle twee een honingkoekje. En toen was het over. Ja. <tie> dat komt omdat het zulke lekkere koekjes waren, denk ik. Bart is erg prikkelbaar op het ogenblik. Hij maakt zich zorgen over zijn ogen. Dat begrijp ik. Bart zegt, Maarten tegen mij, ik vind eigenlijk dat je dat dan ook moet doen. Graag. Dat was ik eerlijk gezegd al van plan. Dag. Dag. Ik kom je een fruitband brengen. Van het bureau. Dat komt omdat het zo lekker is. Denk ik. Hoe gaat het?